Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft fel uitgehaald... naar de Russische president Poetin. Die zei dit weekend in een tv-documentaire op de Russische staatstelevisie... dat Moskou bereid was om zijn kernwapens in staat van paraatheid te brengen... aan het begin van de crisis rond Oekraïne en de Krim. Koenders vindt de uitspraken tromgeroffel... dat gaat leiden tot verdere spanningen in Europa. De Griekse premier Tsipras gaat volgende week op uitnodiging van bondskanselier Merkel naar Berlijn. Het wordt zijn eerste bezoek aan Duitsland. De twee hebben veel te bespreken. De Griekse regering wil economische noodhulp op eigen voorwaarden. Duitsland wil juist dat Griekenland zich aan de eisen van de geldschieters houdt. De betrekkingen tussen beide landen zijn de afgelopen tijd bekoeld. Het dodental van orkaan PEM is opgelopen tot 24 en gevreesd wordt voor meer doden, maar de communicatie op de eilandengroep is uitgevallen. Daardoor is er weinig informatie. Hulporganisaties vrezen voor uitbraak van ziektes. Vakbonden en de ondernemingsraad van Martinair snappen niets van de inkrimping van de vrachtvervoerder. De ondernemingsraad heeft een alternatief gepresenteerd... maar KLM heeft het plan naast zich neergelegd. De vakbonden en de ondernemingsraad dreigen nu naar de rechter te stappen. Martinair wil zes van de tien vrachtvliegtuigen verkopen... en 330 medewerkers verliezen daardoor hun baan. D 66-leider Pechtold en PVV-leider Wilders stonden tijdens het debat van Eén Vandaag lijnrecht tegenover elkaar. Ze debatteerden met elkaar over de Europese Unie, over terreur en de stand van de economie. En zoals verwacht botsten de partijleiders op alle drie de vlakken. Wilders noemde Pechtold de terror-oehoe van het kabinet. Pechtold noemde Wilders daarop een wolf. Het weer...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 Een hele goede avond. Uh, maandag, 9 uur, tijd voor CFM Cinema. Tot 11 uur, film, muziek en meer. En more zeg je natuurlijk op Engels, maar en meer is natuurlijk gewoon Nederlands. Klinkt ook goed, toch? Uw gast hier vanavond, Aukul Beuving. Uh, ja, wat staat er op de rol vanavond? Natuurlijk de hit van de maand. Uh, enkele popliedjes uit de reclame. Het eerste uur, The Avengers. een uh, Sas in Sal Salvatore. En natuurlijk de Westerns. Nou. Te veel om op te noemen. We gaan gauw met de hit van de maand beginnen. En dat is deze maand Madouk en Hebe of Believe. Bass, Bass and Drums. Komt ie? Bijna, maar nu wel. Ja, prachtige klanken, bass drums, uh, Madouk en drums, Madoek en Hebevrij, of ooit uh, met crowdfunding geld verzameld om dit, uh, dacht ik, een EP'tje was uit te kunnen brengen. Zeer de moeite waard. Het reed ook regelmatig op in Nederland en daarbuiten zelfs ook al. En als we dit gedraaid hebben, zitten we toch in een bepaald soort ritme. En dan kan er natuurlijk iemand achteraan komen. Armin van Buren en Trevor Guthrie. This is what I feel like. En dat is een, een, een liedje wat gebruikt is in een reclamespotje van Jills. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik dacht een soort cider was. Komt-ie. This is what it feels like. Ja, prachtig. Dat slot aan. het vorige nummer en een ander mooi uh, reclameliedje vind ik zelf altijd. World of Blue van Wieke van Weelde. Uit het spotje van uh, Wereld Natuurfonds Fonds. Van, uh, oh, on, uh, dat is een mooie tekenfilm met die zeesterren. Komt-ie. World of Blue. Hold your breath. Hold on tight.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 Though it seems they've never made the sun come out Don't lose sight in dark of night Cause you're the light to break the cloud dat was natuurlijk dus Carol Emerald, The Night Like This, en uit een spotje van martini. Nou, het is nog geen night, het is nog avond, maar wie weet wordt het wel een hele mooie nacht. En wie weet drink je nog wel een martinetje. Uh, ja, dan is het tijd voor de eerste film. En dat is uit de film The Soundtrack I Love You, Bette Cooper, film 2009. Uh, tijdens het toespraakje, tijdens het afstuderen, verkondigt een buitenbeentje op een school zijn liefde voor het mooiste en populairste meisje van de school, Bed. Tot zijn verbazing staat Bette diezelfde avond nog voor zijn deur, ja en Niemand Dalletje van een film. Er zit wat leuke muziek in. Onder andere Alice Cooper die ik zo ga draaien... en deze e Eline Mandel. Ja, om meteen door te schakelen... Alice Cooper vond ik een beetje veel... maar dit is eigenlijk toch ook wel harde rock. Singer-songwriter Eline Mandel... I love you, Beth Cooper. Wat popmuziek. En dit is natuurlijk de onovertroffen Alice Cooper Schools Out. Ja, een mooi nummertje voor alle lieden die niet zo graag naar het voortgezet onderwijs gaan. School's out. Alice Cooper uit de film I Love You. Bet Cooper. ZFM. Al 25 jaar. Het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen op ZFM. 25 jaar. ZFM. ZFM. Ja, en jaren geleden was er op televisie een serie, die heette de Freakers, met John Steed en Emma Peel. Een, een soort duo die allerlei karweitjes eh, gingen oplossen. Er is ook een film van gemaakt, Avengers, een film uit 1998. Ik draai nog even de titelmuziek daarvan, dan weet je het vast wel weer heel bekend. serie De Vrekers en de, de, de film De Vrekers, film uit 1998. Dit is een mooi nummer, dat is getiteld uh, Meet Emma Peel. Nou, Emma Peel was de leading lady in die serie, die bracht menig hart op hol... Nou, medespeler moet ik eigenlijk zeggen: was uh, John Steele een op-en-top-Engelsman. En eigenlijk zat er ook een soort humor in verpakt in de dialogen die die twee altijd voerden. Zeer de moeite waard, de film ook aardig, uh, uh, John Steele, I presume. andere probleemoplossers in een tv-serie... ook in diezelfde tijd, de Persuaders... met Roger Moore en Tony Curtis. En daar is de, de opening tune ook een hele mooie. Geschreven door John Barry... toch in de tijd van de spionnen, dan kan deze er ook nog even achterna uit de film uh, SAS, een geheim agent in San Salvador To Be My Love oh, dat klinkt nog romantisch ook ja, je hoort het kras op de plaat kan je niks aan doen Time has come to change and grow I only hope you realize We have Alco Lingje, een freelance CIA-agent... wordt door de directeur van de CIA, David Wise... naar San Salvador gestuurd... om de moordenaar van de aartsbisschop Oscar Romero op te sporen. Hij achterhaalt dat Enrico Chacon de moordenaar is... en ontdekt tevens dat de missie Vraad is. Nou, een spannende film. Maar de muziek is bijzonder en die is gecomponeerd door uh, Michel Magnet... een Franse componist, uh, uh, al een poosje geleden overleden... heeft wel een aantal uh, soundtracks geschreven. Ik draag er nog één nummer van, omdat het toch wel een bijzondere soundtrack is... En dat is eigenlijk de titelsong, want dat is toch wel een, een mooie melodielijn instrumentaal. Uit de oude doos zou ik bijna zeggen: een beetje crime jazz. Dat grond natuurlijk ook voor de verzekers, die muziek, ook crime jazz. Uh, nou, daar ben ik wel liever van. Dus vandaar af en toe is een stukje. De hoogste tijd voor. Nou, dit is wel een grappig CD-tje. Een CD uit 2001 zie ik staan. The music of the movies of Clint Eastwood heet de CD. En, uh, ja, je snapt het al, uit alle films waar Clint Eastwood in speelde is muziek gekozen. Uh, dat zijn natuurlijk heel veel westerns. Je hoorde Enio Boricone met The Good, The Bad and the Ugly. Dat is de film waar Clint de hoofdrol in speelde. En ook deze film, uh, Outlook Josie Wales. De muziek is van Jerry Fielding. 60 jaar was er een hele bekende tv-serie waar Clint ook de hoofdrol in speelde. En die heette Royde. Hij was daar, speelde die Rodie Yates, dacht ik uit mijn hoofd. Trouwens, als je die afleveringen nog een keer wil zien, kan dat. Want ze staan volgens mij allemaal op YouTube. Het is natuurlijk wel heel slow gefilmd, die moeten we wel even aan wennen. Maar staan erop, het is wel grappig om weer de indruk te krijgen hoe Roide toen de tijd in elkaar zat. En de muziek is natuurlijk van Frankie Lane. Rolling, rolling. Rolling, rolling, rolling Though the streams are swollen Keep them doggies rolling broad. Through rain and wind and weather Hell and for leather Wishing my girl was by my side All the things I'm missing Good fiddles, love and kissin', Are waiting at the end of my ride Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up. Move 'em on, move 'em on, hit 'em up, raw high. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, let 'em out, cut 'em out, light 'em in, raw. Yeah! Yeah! Keep moving, moving, moving, though they're disapproving. Hit 'em up, move 'em on, move em on, hit em up, raw hide. Uit film Zorro. Volgens mij deze week ook uh, ja, ten paar delen van die komen op tv. Dus als je zin hebt. Zorro. Komponist James Horner. ...naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Paul Benving en ik hoop dat je het tweede uur er ook gewoon weer bij bent. Met nog meer mooie filmmuziek. Ik zit even te kijken. Pride and Prejudice, uh, Agora, Tinkerbell, uh, Downtown Abbey. Nou, uh, Wild Africa, prachtige uh, natuurfilm met hele mooie muziek. Kill Bill, nou, te veel om op te noemen. Dus, ik zou zeggen, tot na de klok, van Tienen. En we draaien hier. Oh ja, dat is nog wel grappig om uh, te vertellen. Bij deze soundtrack van uh, de Mask of Zorro... daar zit nog een tweede cd bij. En die tweede cd bevat het thema van Zorro... in de uitvoering van Pakweg op 10 minuten. En daar staat ook op de Zorro Suite. En die duurt 30 minuten. Dus dat is wel grappig. number a tornado in the barracks